9 uur. Rachid Finch met het NOS-journaal. In voorschoten zijn drie gewonden gevallen bij de ontploffing van een explosief. Twee van hen zijn zwaar gewond. Het explosief zat vast aan een flitspaal en was net verwijderd door de explosieve opruimingsdienst. Volgens ooggetuigen had een medewerker van de EOD zijn beschermende pak al uitgetrokken toen het explosief onverwachts ontplofte. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere gewonden zijn een technisch rechercheur en een andere EOD'er.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 De schuldencrisis begon met Griekenland, maar ook landen als Italië, Spanje, Portugal en Ierland kampen met grote problemen. Daarnaast dreigen banken te bezwijken, onder meer in Frankrijk. Die bezitten voor miljarden aan Griekse staatsobligaties die bij een faillissement van Griekenland waardeloos worden. In Tunesië zijn vandaag voor het eerst vrije verkiezingen sinds dictator Ben Ali is vertrokken. De verkiezingen gaan over de vorming van een constitutionele raad die een nieuwe grondwet maakt. Uit hun midden wordt een interim-president gekozen en een regering gevormd. In de peilingen staat een gematigde islamitische partij bovenaan. De verkiezingen worden gevolgd door Europese waarnemers. De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar toegekend aan schrijver Jaap Scholten... voor zijn boek Kameraad Baron. De jury noemt het boek hartstochtelijk en belangrijk. Het gaat over het verdwijnen van de aristocratie in Transylvanië. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 20.000 euro. Dan het weer. Het wordt opnieuw een droge en zonnige dag. Temperaturen tussen 11 en 14 graden. En ook morgen volop zon. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekkerweg in Eigen Land.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 In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kunnen kinderen aan de slag in de tentoonstelling Nieuws uit het Midden-Oosten. Speel leerzame spelletjes, verzie je eigen theeglas en maak na afloop een echte krant. Een ideaal dagje uit voor de herfstvakantie. Kijk voor meer informatie op RMO.nl. In de timmerfabriek in Maastricht is tot 19 december de bijzondere tentoonstelling Out of Storage te zien. Met honderden kunstwerken van topkunstenaars als Andy Warhol, Botanski en Atelier van Lieshout. Een verrassende samensmelting van industriële architectuur en hedendaagse kunst. Informatie vindt u op outofstorage.nl.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 Welkom terug bij Vroege Vogels. De stoel waarop je zit, een tijdje huren in plaats van kopen. De vloerbedekking van een kantoor gewoon teruggeven aan de fabrikant als hij is versleten. Of niet een wasmachine aanschaffen, maar eh, betalen voor het aantal wasbeurten. Het kan, het kan al, en sterker nog, het moet volgens duurzaam ondernemer en architect Thomas Rauw. Hij komt er zo meteen over praten in dit tweede uur van Vroege Vogels. De Maasvlakte bij Rotterdam lijkt op het eerste gezicht een troosteloos stuk industriegebied. Ondertussen komen hier op de buitenmicrofoon ganzen over, oh, ik hoor ze... Die heb je op de Maasvlakte ook ongetwijfeld, want schijnbedriegt... dankzij de gunstige ligging aan zee is het een heel goede locatie om vogels te spotten. Kijk, als ik een vogel was, zou ik de mooiste vijfsterren natuurgebieden uitkiezen... om een beetje te chillen en rond te hangen. Maar veel trekvogels volgen de kust en die geven niet om een fabriekje meer of minder. Een klein veld of een wat duindoorn is al een prima bed-and-breakfast... om een dag op te vetten voor de volgende etappe... En voor konijnen is de Maasvlakte trouwens een geliefde woonplek. Helaas is er sinds enige tijd naast de vogelaars een nieuwe groep hobbyisten te vinden. Plezierjagers mogen er namelijk tegen betaling konijnen om zeep helpen. Net als de kermis, maar dan echt. Met de jagers verscheen ook een groep valkeniers die met haviken en fretten de konijnenhollen bijna letterlijk leeg sleurt. Ja, het zou je hobby maar zijn. Maar fretten, en vooral haviken, nemen het niet altijd zo nauw. En vorige week zaterdag ging het dan ook goed mis. Onder het oog van veel vogelaars greep een valkeniershavik niet een konijn, maar een velduil. Een ernstig bedreigde en beschermde vogelsoort. Vanzelfsprekend is niet de eh, aangeleide havik, maar de man die de touwtjes in handen had juridisch verantwoordelijk hiervoor. Eurobirdnet Nederland is dan ook op zoek naar getuigen, en bijvoorbeeld foto's. Van dit voorval. Wij van Vroege Vogels geven hierbij een overigens volledig fictief signalement van de vermoedelijke dader. Komt-ie? Het betreft een corpulente man van middelbare leeftijd, gehuld in legergroen vest met te veel zakken aan de voorkant, een klein groen hoedje om zijn kaalheid te maskeren en daarop een heel klein veertje van een velduil. Ik heb zelf wel proberen te pakken, Dennis, maar het is best ver. Het is het ver. een beetje verborgen, want het is hier, natuurlijk, uh, hier komen veel wandelaars langs. Oh, natuurlijk. ja, De Het is een beetje wat... duur, dus uh, ik wil dat ze... Uh, ja, wat kost zoiets dan? Nou, deze kostte 50 euro. 50 euro? Voor ja, ja. zo'n blikken dinkie. Een uh, uh, blikken dinkie, ja. Maar het is dus wel hard uh, blikken -dink dinkie. Oké. Okay. Want uh, die muizen die hebben tandjes, hè, dat weet je nu. En Daar kunnen ze dus <laughs> overal doorheen knagen. En je mm -hmm. hebt dit soort dingen ook in het plastic. Maar dan kun je ze één nacht gebruiken en dan zijn ze kapot. En dan kun je ze wegmeteren. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar die vorige muis die wij vingen, de eerste was een bosmuis. En de tweede bleek ook een bosmuis. Ja, ja. Makkelijk te determineren, heb ik inmiddels geleerd van jou. Ja, ja. Die hoef je dus niet aan zijn nekvel uh, te grijpen. Nee. En dit is hier het derde exemplaar wat in de zak wordt geleegd. Door Dennis van de Zoogdierenvereniging. Okay. En jullie zijn op dit moment. Oh, oh, oh daar gaat hij al, je? Oh, dat, ja, is dat is ook Klopt, weer... kijk, dat is, is een beetje gemeen. Ja. Hij zat in een tunneltje. En uh, soms dan denk je van, oh, er zit geen muis in. En dan gooi uh, je, je dat tunneltje weg en dan zit hij daarin. En dan is hij dus weg. Haha. Dus, maar ik had het door. Dit is weer een bosmuis, hè? Dit is alweer een bosmuis. Ja. Dat is op zich. Op zich wel heel grappig. Ik vind het wel jammer, want anders had je maar zo'n nekvel moeten pakken. Had ik me nee. ik een beetje op verheugd. Ha. Nou ja, wat je hier verder nog zou kunnen verwachten... zijn rosse woelmuizen en bosspitsmuizen. Mm -hmm. Maar dit is op zich nog wel grappig, want dit waren, twee vallen stonden naast elkaar... en allebei waren dicht en allebei zat een bosmuis in. Ja. Dus dat geeft al aan dat die dieren niet territoriaal zijn. Hè? Dus we zitten twee beesten in hetzelfde gebied. Op hetzelfde stukje. Ja, dus uh, verdedig het gebied niet tegenover elkaar. Ja. Nou, laat hem ook maar weer vrij meteen, want we al, uh, weten al wat voor soort het is. Op ja. dit moment zijn jullie ook onderzoek aan het doen in de gagelpolder, dat is vlak ja. boven Utrecht. Ja. Zok, daar gaat hij. Ja, ja, laat hem maar los. zijn echte springmuisjes. Wow. Chup, chup, chup, chup, chup. Ja, leuk hè? Hard gaat hij? <laughs> Bijna zo'n woestijn springmuis. Ja, de Gagelpolder. Uh, wat we aan het doen zijn, we zijn op zoek naar de waterspitsmuis. Dus dat is een spitsmuis. Dat is dan een insecteter, hè? Dat mm -hmm. is die bosspitsmuis. En uh, gagelpolder is nat, houtveenweidegebied. Uh, en um, daar uh, zetten we de vallen dan ook vlak naast het water. Langs de waterkant in een beetje begroeide oevers. Een waterspitsmuis is een zeldzame uh, spitsmuis in Nederland, uh, die vooral langs uh, schoon water zit. Het uh, is, uh, is ook een goede indicator van dat het water daar van goede kwaliteit is ja, begrijp ik? Ja, zeker. Ja, ook als je nou ziet, we hebben al succes. We hebben al uh, zeven gevangen. Oh, echt waar, wat goed. Ja, ja Dus het zit echt goed daar. En dan, uh, die waterjes waar je het dan aanvangt, dat zie je ook. Uh, daar staat krabbescheer en uh, kroosmos en, mm -hmm. uh, en uh, fonteinkruid. Dus dat zijn echt uh, schone wateren. Ja. Ja, ja, het is echt uh, heel leuk. Het is een mooi bezig. een be behoorlijk grote uh, spitsmuis. Met uh, zwart van boven en wit van onder. En dan ja, zo'n spitsnuitje, een beetje zo'n slurfje als een olifantje. Maar dan oh. <laughs> iets korter natuurlijk. En dan hebben jullie uh, er al zeven van in, in hun nekvelden begrepen. Gegrepen, ja, begrijp ja, ik, ja. Ja. En ook waarnemingen natuurlijk van andere dieren de komende tijd. En mensen ja. kunnen ook helpen. Heel ja. kort nog, op wat voor manier ja. kan dat? Uh, ze kunnen waarnemingen doorgeven. De, dus ook huismuizen, hè, alle algemene soorten mag ook. doorgeven via waarneming.nl of telmee.nl. En er is ook een website zoogdieratlas.nl. En daar staat ook nog veel meer informatie op. Ja, en huismuizen, dat is leuk zo. Maar je telt ze niet mee als je ze eh, niet levend hebt gevangen. Ja, maakt niet uit. Uh, je ja. uh, mag ook uh, dode beesten, verkeersslachtoffers, sporen mag ook. Als je sporen van een vos vindt, uh, tellen allemaal mee. Okay, maar Alles wat dat... aangeeft dat het. Hier daar zit. Maar dat stimuleren we niet hier bij deze, Dennis. Nee, nee dus we blijven voorzichtig rijden en om de regeltjes heen. Ja. ja, en koop anders gewoon een valletje van 50 euro, zo'n blikken dingie, Dat werkt ook heel goed, want dat hebben we hier vandaag bewezen bij het Dit Dennis Wansink van de Zorgdiervereniging, Dankjewel. Alsjeblieft. De Danzas Guitanas was dit generalife van de Spaanse componist Joaquín Turina... in een uitvoering door het Orkest van Granada. Nog zeven dagen. Wij zetten elke keer al kruisjes op de kalender. En dan is het vroege vogelsviniele jubileum. We bestaan dan precies 33,3 jaar. En dat vieren we in beeld en geluid op het Mediapark in Hilversum. En weer die ganzen. Ja, je ziet ze echt zo in veeformatie hier boven het kapitol, boven onze hoofden, vliegen. Maar waarom, als je hier buiten van die prachtige geluiden kan horen, vieren we dat jubileum nou binnen in een gebouw? Want wij trekken bij bijzondere gelegenheden toch vooral altijd de natuur in. Nou, die vraag hebben we veel gekregen en het antwoord is simpel. We willen namelijk een keertje terugblikken en in de kelders van beeld en geluid ligt het omroeparchief opgeslagen. En daar is terug te horen hoe vroege vogels vroeger klonk. Om u een voorproefje te geven is Joost Huizing naar Beeld en Geluid gegaan. Hij wordt er opgevangen door een van de deskundigen op radiogebied. José Kooijman. Boven de grond is de experience. Dat is zeg maar het publieke deel van Beeld en Geluid. Het is nu heel druk, hè? Ja, het is herfstvakantie. En dan... Oh, vandaar. Dan komen er veel mensen. Maar wij gaan naar beneden toe. Dat is niet voor het publiek toegankelijk, maar dat is het archief van de Nederlandse omroep. Ja, wij bewaren hier heel veel radio- en televisieprogramma's en films. En daarvoor en... moeten we zo'n oranje trap af. Misschien kennen mensen die van andere tijden. Ja, dat wordt hier ook opgenomen. En in de leader kan je nu zien waar wij doorheen lopen. Prachtige oranje gangen en dit heet de Canyon. De Canyon. Wij kijken nu naar beneden, naar min 5. Zitten we onder de grond. Ja, hier liggen eigenlijk alle banden. En dan praat je over duizenden uren radio en tv? Ja, honderdduizenden. Honderdduizenden. De deuren gaan automatisch voor ons open. Vertel, waar moeten we naartoe? We gaan nu naar links, naar beneden. Ja, hier klinkt het ook meteen als, uh, als een canyon. Het is een canyon. Ja, een mooie echo hier. Ja. We gaan op zoek naar het verleden van vroege vogels. Jij hebt je al iets voorbereid. Heb je enig idee hoeveel vroege vogels er in, uh, in de canyon liggen? Nou, we hebben wel iets van 1200 Items en het ja? zijn soms hele afleveringen en soms fragmenten van de afleveringen. Maar er is behoorlijk veel bewaard van. We gaan zoeken. De deur gaat open. Nou, het is gewoon een klein studiootje. Ja, dat is mooi. We hebben al onze programma's beschreven staan in de computer. De eerste uitzending was op 25 juni 1978. Maar is die ook bewaard? En dan even het kost wachten. even tijd, want we hebben behoorlijk veel materiaal erin zitten. En dan uh, vind ik. Dat De eerste die we hebben, is niet de eerste die is uitgezonden. Maar de eerste die we hebben is van 6 april 1980. Dus de eerste anderhalf, twee jaar zijn weg? Ja, die zijn niet bewaard gebleven. Dat is net zoals wat we tegenwoordig wel horen over ja-zuster, nee-zuster. Niet zo van bewaard, want... Al die banden, ja, uh, die kon je nog een keer gebruiken. Precies, er waren grote magneetbanden en die uh, kon je opnieuw op opnemen. Dus werd maar af en toe, uh, werd ja. daarvan iets uh, bewaard. Want ons bindt zuinig. En het is niet alleen zuinig, maar ook uh, dat begintijden van ons archief... en ook nog eigenlijk wel uh, in de jaren tachtig... werd minder het belang gezien van het bewaren van programma's. Die werden gewoon gemaakt om naar te luisteren en daarna was het maar, mooi. Maar iedere uitspraak van iedere... Koningin en minister-president, die werd wel bewaard. Ja, toen wij begonnen als archief en toen heten we eigenlijk nog niet een echt een archief. Het was gewoon één iemand die af en toe wat verzamelde en die vond het vooral belangrijk dat er leden van het kankelijk huis ja. uh, aan bod kwamen en, en de winst Vroeger had ze had zijn eerste uitzending moeten laten openen door de koningin. <laughs> ja, dan hadden no. we waarschijnlijk gehad. <laughs> maar 1980 kunnen we die band ook ergens vinden. Ja, die staan in uh, grote stellingen die op een uh, bepaalde temperatuur gehouden worden. En die uh, liggen helemaal beneden, onder de grond eigenlijk. Langs depot 2.01. Goedemorgen, Herman ja, Vergemer. Ik ben teamleider uh, depot en de uitleen. Wat een mooie titel. Wat een mooie titel. Even kijken, we gaan nu naar min 4, waar de audiobanden staan. Hier kom je alleen maar binnen met een pasje. Oh, hier zie ik zoveel banden. Stellingen vol. Enig idee hoeveel dat er zijn? Bij elkaar wel tienduizenden. En het is hier een beetje koud? Ja, het is hier uh, gemiddeld 12 graden. We controleren hier de temperatuur en de luchtvochtigheid... zodat de banden ja. ook in goede conditie blijven. Maar waar zit die oudste uitzending van vroege vogels die bewaard is gebleven. Jij wilde 47, 7, 54. Ja, he? daar staat hij op. Kijk, hier is die vroege vogels. Dit kan je nog gewoon ja. op zo'n oude bandmachine afspelen? Ja. Als dit uh, goed bewaard blijft en het wordt af en toe gespoeld... Hè, want het is belangrijk dus dat je hem uh, één keer per jaar even heen en weer spoelt... Dan dat, dat gebeurt met al die duizenden banden hier? Heen en weer spoelen? Het wordt nu gedigitaliseerd, dus worden ze heen en weer gespoeld... We gaan luisteren of het echt nog uh, beluisterbaar is. Dankjewel, Herman. Oké. Okay. Hoi. De band op de recorder. De magnetofoon 15. Nee, de band. Mooi ouderwets handwerk. Ja. Op play. Het is eerste paasdag... 1980. En nu? Vroege vogels. Natuur, milieu en muziek. Kortom, het zondagse gezicht van de rare. Wim Hogendorn. Dan zullen we even gaan spoelen, want ik vind het zo leuk. In deze uitzending zit de allereerste column van Midas Dekkers... waarvan iedereen dacht dat hij verloren was gegaan. Ja, we hebben hem nog. Zoek we hem gaan. even op. De bioloog. Dekkers. Het dier van deze week is uiteraard de paashaas. Waarom is er eigenlijk een paashaas? Waarom geen paasolifant of een paasgordeldier? Paasmol, voor mijn part. Tuurlijk, een olifant of gordeldier kan geen paaseieren leggen. Maar dat kan een paashaas ook niet. Wat echter weer niet wil zeggen, dat een haas zich niet kan vermenigvuldigen. Integendeel, daar zijn hazen juist heel goed in. Ze doen het niet alleen vaak en veel, maar ook al vroeg in het jaar en nog open en bloot bovendien. Geen wonder dus dat de haas al sinds is, in het gezelschap van liefdes- en vruchtbaarheidsgoden verkeert en tot symbool van de lente is uitgeroepen. En ook nu nog borduren overigens keurige dames afbeeldingen van dit sekssymbool op lieve tafereeltjes voor de kinderkamer. Het klinkt anders. Het gaat toch iets trager dan, uh, dan we nu doen. Ja. Hoe zit het dan met al die andere knaagdieren? Waarom zijn die geen vruchtbaarheidssymbool? Die kunnen er toch ook wat van? Mis. Een haas is geen knaagdier. Biologie is eenvoudiger dan u denkt. Een haas is geen knaagdier. Een haas is een haasachtige. Wat nog veel mooier klinkt ook. Een tikje deftig. Maar het vergroot wel de concurrentie bij de strijd om het kampioenschap vruchtbaarheid. De enige andere Hollandse haasachtige is immers het konijn. En dat zet met dertig jongen in zes à zeven worpen per jaar de haas toch wel diep in de schaduw. Alleen is het gekke dat deze prestatie het konijn allesbehalve achting heeft opgeleverd. Niks dier van de goden bij het konijn. Niks vassal van Venus, godin der liefde. Schadelijk wild. Onkruid. Dat zijn konijnen. De pot in. Liefst als kerstkonijn. Ja, fantastisch. Want op de LP, de echte ouderwetse langspeelplaat... die volgende week verschijnt van Vroege Vogels... daar staat de oudste kolom die we dachten dat er was. De olifant. En nu hebben we toch nog de paashaas gevonden. Hoe kan dat nou? Want ik weet zeker... ik heb heel erg gezocht naar oude midassen. Nou, ons archief is uh, in de loop der tijd... Uitgebreid. Dus pas later uh, bekend geworden. Wat mooi is dat, want dat betekent dat er nog steeds nieuwe dingen uit het verleden gevonden kunnen worden. Ja, er komen af en toe uh, programmamakers uh, naar ons toe, of, of andere mensen die op hun zolder nog oud materiaal hebben. En soms komen we dan uh, met juweeltjes in aanraking ja. die wij zelf in de tijd niet uh, verzameld hebben of opgenomen. Het is ook niet noodzakelijk om alles te bewaren. Ook nu bewaren we niet alles. Want uh, er zijn zes radiozenders van de radio, dan heb ik het over. Radio 1 tot en met 6. Zenden 24 uur per dag uit. Dat is een hele hoop materiaal. Ja. Dat kunnen ook wij, zelfs nu, digitaal, is niet zelfs allemaal. In het hele grote gebouw past dat niet. Nee. En het is ook niet nodig om alles te bewaren. Want als je muziekprogramma's waarbij een presentator de platen... Ik zeg nu nog, viniel uh, ja. past bij het jubileum. Uh, de platen aankondigt. Daar wil je een paar voorbeelden van hebben, die hebben we ook. Maar daar hoef je niet alle ja. uitzendingen van te hebben. Maar wacht even, uh, Vroege Vogels, valt dat ook onder? Zit ook muziek in? Ja, maar Vroege Vogels zit nog veel meer dan uh, alleen muziek in. Dat is een programma dat we sinds 2001 hebben daar alle afleveringen van bewaard. Sowieso bewaren we alles van Radio 1. Zitten wij goed. Sinds 2001, dus daar uh, past Vroege Vogels in... omdat daar heel veel door programmamakers van wordt uh, hergebruikt. Nieuws en actualiteiten, sport... En daarnaast nemen we van de andere zenders programma's op, waarin gasten zijn, documentaires, reportages, bijzondere dingen, spraakmakende ja. uitzending. We nemen heel veel wel op. Maar dat is niet voor iedereen toegankelijk. Niet iedere Nederlander kan hier aankloppen en zeggen, laat mij die uitzending van uh, 1948 maar eens horen dan moeten ze dat aanvragen en dan kan er of een kopie worden gemaakt... mits de omroep toestemming daarvoor geeft. Er zijn een paar fragmenten in de experience ook te beluisteren. We hebben een ruimte waarin je in een deel van de catalogus kan zoeken... en die programma's kan je dan in zijn geheel afluisteren. En we hebben op een aantal plekken in de experience... dat je wat fragmentjes kunt beluisteren... die speciaal geselecteerd zijn, ook op radiogebied. We hebben zelf natuurlijk nog veel meer wensen van wat we uit het verleden van vroeger volgens willen horen. Kan je nog even voor me gaan zoeken? Pieter Vinsemius. Wins Pieter Winsemius. En vloep, daar komt een heel scherm vol. 19 hits. 23 december 1985. Dat is nog voor Tsjernobyl, waar Vincius heel bekend van werd. Er staat bij een gesprek met Pieter Winsemius over het milieu... en over zijn verlanglijstje voor 1986. Mensen in natuur- en milieukringen zijn niet erg negatief over deze minister. Hij is in elk geval niet tegengevallen. Daarom nu, op de valreep van 1985, minister Winsemius milieuverlanglijstje voor 1986. De hele discussie over loodvrije benzine, katalysator in de auto's, hè, de schone autodiscussie. Ik hoop dat dat uh, toch al heel binnenkort uh, op de agenda kan staan in de Tweede Kamer. En dat dat kan beginnen, omdat je domweg ook dat nodig hebt om werkelijk ook uh, serieus aan het gebied van die auto's en de zure regen uh, ja, uh, serieus op gang te raken. En dan hebben we nog één punt, dat moet ook uh, nog voor de verkiezingen willen we dat toch afmaken. Dat is ook toegezegd aan de Tweede Kamer. Dat is de discussie rond de, de PKB, de panologische kern, de beslissing. Uh, komen er in Nederland kerncentrales, waar komen ze en, en dergelijke. Dat moet ook afgemaakt worden. We maken nu anders radio. Ja, terwijl het programma zou je op het eerste gezicht zeggen... hetzelfde is gebleven, ja. hetzelfde element, maar toch klinkt het anders. Ja. Net, zo, net zoals Midas, wat vond ik dat fantastisch. Je hoort daar dat het een jong bioloogje was. Ja, wel als een eigen wijsheid zit erin, maar heeft nog echt een veel jongere stem en praat wat netter. Dat is... Ja, hij articuleerde zo netjes. <laughs> ja. Doen we ook niet meer. Uh, luister jij wel eens? Ja, ik luister uh, zeker En dan luister. niet alleen hier tijdens het werk, maar gewoon op zondagochtend? Zondagochtend. En jouw vroege voor als moment? Ik vond het altijd heel erg mooi als Ivo de Wijs heel erg kwaad over iets werd. En verontwaardigd. meer, dat eigenlijk. Ja. En dat, die, dat, dat zijn wel momenten die ik uh, bijzonder vond. Een van die momenten staat ook op de LP die uitkomt. En daar gaan we... Zullen we daar nu een klein stukje van laten horen? Lijkt me leuk, ja. Dan moet ik op zoek naar een platenspeler. En dan gaat hij zo klinken. Ivo samen met Inge Diepman. Dan ga ik me nou meteen even krachtig vasthouden aan de tafel, want er is een nieuw fonds, een groenfonds. Om heel precies te zijn, een nieuwe stichting. De stichting Groenfonds Noord-Holland. En het motto van de stichting is, wie groen doet, groen ontmoet. Leuk, wie groen doet, groen ontmoet. Ik weet er nog een. De morgenstond heeft groen in de mond. Tja. Hoera, de NV-luchthaven Schiphol heeft al 250.000 gulden ter beschikking gesteld. Kijk, hier begint het. Wie, zeg je, heeft dat ter beschikking Schiphol. gesteld? Schiphol. Schiphol stelt een kwart miljoen ter beschikking voor nieuw groen in Noord-Holland. Ja dan krijg ik toch plotseling zo'n uh, donkergroen uh, gevoel dat dit niet geheel deugt. Ja, dat is geen groene koffie. Precies. Dus je krijgt hier een nieuwe staartbaan van Schiphol... en dan verderop mag dan een parkje komen. Direct ga je me nog vertellen dat de ANWB ook mee Ja, doet. klopt. ANWB doet inderdaad mee. Ja, Dus ook hier een nieuwe weg en dan verderop weer een bosje. Ja, ja Kijk, ik ga even dus onderbreken hier. Ja, stop, stop, hem, uh, stop hem maar. Ja. Kijk, die unieke LP van vroeger Vogels Vinyl... Waar dit allemaal op staat, die wordt volgende week pas officieel uitgebracht. Kijk, een voorproefje vinden we leuk, maar het moet wel een beetje een tipje van de sluier natuurlijk blijven. Hè? Dus uh, genoeg zo. Volgende week dus meer, veel meer oud-presentatoren. Uh, Govert Schillen komt langs, Nico de Haan, een vers van Ivo, een splinternieuwe column van Midas. Ik ben benieuwd of de paashaas daar nog in voorbij komt. En nog veel meer. We hebben moeten loten, omdat er heel veel vraag was... naar de 100 toegangskaarten voor ons jubileum. De gelukkigen krijgen komende woensdag per brief alle instructies. Dus hebt u zich opgegeven, houd dan even de brievenbus in de gaten. En voor alle andere geïnteresseerden... deze bijzondere uitzending zal ook via internet te zien zijn. Dus niet alleen te horen, ook te zien. Vroege Vogels ons jubileum, komende zondag, dus 30 oktober. Moruno was dit. Als ik me goed herinner, betekent dat zoiets als het, het, het Moorse kleedje. Het was een van de canciones populares españolas van de Spaanse componist Manuel de Falla. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. MUZIEK Europa steekt jaarlijks honderden miljarden euro's in vervuilende subsidies. Dat zegt Gerben-Jan Gebrandi, d 66 europarlementariër parlementariër en rapporteur Biodiversiteit. En dat terwijl bij de VN-top over biodiversiteit... vorig jaar in Japan is afgesproken... om deze subsidies tot nul af te bouwen in 2020... Zaterdag, en dat is precies één jaar na die VN-top... zullen parlementariërs uit alle EU-landen van hun regering eisen... dat ze zich aan deze afspraken houden. Wat zijn die vervuilende subsidies? Gerben-Jan Gerbrandy. In Nederland wordt 1 tot 2 miljard euro per jaar uitgegeven... om bestelauto's goedkoper te houden. Er is een speciaal laag BTW-tarief voor vlees... terwijl vlees een van de meest vervuilende uh, voedingsmiddelen is... Er gaan miljarden om in de visserijsector om uh, ze te stimuleren om meer te kunnen vissen... terwijl de zeeën al zo leeg aan het raken zijn. We hebben in Spanje en Duitsland worden miljoenen uitgegeven om de mijnbouwactiviteiten uh, in stand te houden. En in Spanje is al wel eens uitgerekend dat, dat daarvoor 60.000 euro per arbeidsplaats in de mijnbouw wordt uitgegeven. Dat zijn astronomische bedragen. De inschatting voor Nederland is van het planbureau dat dat tussen de 5 à 10 miljard euro jaarlijks uh, ligt. Als je dat even afzet tegen de 18 miljard die premier Rutte in deze kabinetsperiode wil bezuinigen, dan kom je daar al ruim boven als je begint met het afschaffen van milieuvervuilende subsidies. Amphibien. Nee, er is niet iets mis met de microfoon. Dit harde gebrom is afkomstig van de Amerikaanse brilkikker. Sinds kort plant hij zich voort in Nederland, in het Limburgse Baarlo. Maar daar zijn ze niet zo blij met hem. De amfibie eet andere kikkers en padden op... en kan een dodelijke schimmel bij zich dragen. Staatssecretaris Joop Atzma van Milieu... heeft nu de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit toestemming gegeven... om de brilkikker uit te roeien. Ecologisch adviesbureau Natuurbalans ontdekte dat ook een andere amfibie een gevaar vormt. De exotische groene kikker, niet te verwarren trouwens met onze inheemse. Het dier, dat zich nu ook in Limburg lijkt te vestigen, is verwant aan de meerkikker uit Oost-Europa. Uit onderzoek van Natuurbalans blijkt dat zo'n 10% van deze kikkers besmet is met een dodelijke kikkerbacterie. De motorzaak. Maleisisch hout blijft fout, vindt de beroepscommissie die het hout heeft getoetst aan de door de overheid zelf opgestelde criteria. En daarmee wordt staatssecretaris Atsma opnieuw teruggefloten, want die had het hout wel willen inkopen. Het gaat om hout met het zogenaamde MTCS-keurmerk. Het staat voor Malaysian Timber Certification Scheme. Volgens de toetsingscommissie inkoop hout wordt er te weinig tegen ontbossing gedaan en rechten van inheemse volken onvoldoende gerespecteerd. Formeel kan staatssecretaris Atsma de adviezen naar zich neerleggen, maar dan krijgt hij wel de rechter op zijn dak. En ook de Europese Commissie zou wel eens in actie kunnen komen. De staatssecretaris gaat zich beraden en wij kloppen even af op ongeverfd hout. Klein Rut. Hoe goed het jaar is voor de slakken is af te lezen uit het verbruik van slakkengif. Die eenvoudige conclusie trekt Arnold van Vliet van de Natuurkalender. Hij analyseerde de verkoopcijfers van slakkengif in Nederland van de afgelopen vijf jaar. Arnold van Vliet. Ja, dit jaar is eigenlijk wel een uh, dramatisch jaar geweest voor de slakken. En dat heeft alles te maken met die uh, zeer warme uh, en, en vooral zeer droge uh, voorjaar. Uh, en dat heeft de slakken gewoon geen goed gedaan... We zagen wel dat ze snel tot ontwikkeling kwamen. Uh, en vooral half april uh, werd er eigenlijk een, een piek bereikt. Maar als we kijken naar voorgaande jaren, dan liep na half april uh, de verkoop van die uh, uh, middelen nog flink toe. Terwijl dat in dit jaar vanaf half april eigenlijk alleen maar bergafwaarts ging. Wat ik eigenlijk verwacht had, is dat we in de zomer nog wel een opleving zouden zien. Uh, we hebben natuurlijk een extreem natte zomer gehad. Er worden ook wel van sommige plekken flinke hoeveelheden slakken gemeld... Maar uh, dat zie je dus niet terug in die, in die verkoopcijfers. En ik denk toch eigenlijk dat die droogte toch een flink impact heeft gehad. Dat zagen we ook in 2007. 2007 was trouwens een recordslakke jaar, als we die afgelopen vijf jaar vergelijken. Uh, toen is ook uh, meer dan, uh, bijna 70% meer uh, verkocht dan, uh, dan dit jaar. Toen was het uh, ook een uh, snelle toename door een zeer warm voorjaar. Uh, tot en met uh, half april. Daarna een teruggang, want toen ook een zeer, zeer droge april. Zag je ook een terugval. Maar daarna met die zeer natte mei in 2007 een hele sterke toename. Dieren in het nieuws. Een kokmeel die zich vorige week te pletter vloog tegen een traumahelikopter in Hilversum. En die dus helemaal geen geluid meer maakt is nu al een museumstuk. De trauma-meeuw is te zien in het natuurhistorisch in Rotterdam. De vinder, fotograaf André van Soest, belde met conservator Kees Moeilijker en stuurde de onfortuinlijke vogel op. De meeuw staat nu in een rariteitenkabinet, naast de McFlurry-egel, de onthoofde kanarie en niet te vergeten de domino-mus. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. was de gallarda van de Spaanse componist Alonso de Mudara... uitgevoerd op de Vuela door Javier Kool. Veel automobilisten rijden met te lege banden. En dat is natuurlijk slecht voor het milieu, zegt Laurens Drogendijk... initiatiefnemer van Band op Spanning. Hij ontwikkelde een spanningsmeter die werkt op zonne-energie. Het liefst zou je zien dat er in elke wijk een gratis meter wordt neergezet. Maar zover is het nog niet. Volgende week maandag wordt het eerste exemplaar bij de AWB in Den Haag neergezet. In de werkplaats van bandopspanning in Nieuwegein... wordt hard gewerkt aan, deze, aan de afwerking van deze meter. Jeanette Paramoor gaat even langs om haar banden te laten checken. Maar uh, hoe zat het nog maar weer met die bandenspanning? Eens even kijken hoor. Ja, ik, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld met die klepjes, want er staan... Allemaal kolommen En hoe weet ik nou welke Dat klopt. welke de goede is? Uh, nou, je moet de eerste kolom kijken. Daar staat uh, de maat van de band. Mm. En uh, het volgende is, uh, er staan drie poppetjes of meer poppetjes. Mm. Meer poppetjes is de volle belading. Dus dan gaat automatisch de druk omhoog. En minder poppetjes is uh, de laagste belading. Dus uh, één persoon of een paar personen. Ja. Maar hij moet dus eigenlijk op 2,0? Deze, ja. Hij moet op uh, 2,0. Het apparaat staat daar hè, in de werkplaats. Jullie zijn er nog mee bezig. Het is een grote groene, ja, hoe zou ik het zeggen, kolom of zo. Het ziet er geavanceerd uit, moet ik zeggen, met een mooie grote display. Nou, dit is, dit is het scherm. Je klikt op verder. Vervolgens selecteer je, met je of je hier met een auto of een motor of een caravan bent. Nou, in dit geval een auto. Dan kom je terecht in een scherm om de bandenspanning in te stellen. 2,0, meen ik. Was net gezegd. Maar kun je dat anders ook hier uitvogelen op dit scherm? Wat voor bandenspanning je Ja, vindt? we hebben daar een informatieknop bij en uh, hij is nu ingesteld. Vervolgens vraagt de software drie vragen om te achterhalen. op wat voor manier en wat, wat voor auto hier staat. Dus de eerste vraag is bijvoorbeeld of je 15 minuten hebt gereden met je auto. Eigenlijk zou je gewoon niet te veel moeten rijden voordat je die bandenspanning gaat meten. Eigenlijk, het liefst moet je inderdaad met koude banden, zoals ja. we dat noemen, de bandenspanning meten. Maar we kunnen dus daar, daarmee corrigeren. En dan hebben we nog een extra vraag toegevoegd... of mensen extra brandstof en geld willen besparen. En dat we wel... zegt iedereen natuurlijk. Ja. Inderdaad. Dan op dat moment gaan we ook een 0,2 bar extra bandenspanning aanbrengen. En, als mensen... en Waarom is dat? Dan rij je wat zuiniger. En dat is het hele idee achter bandenspanning ook, hè, volgens mij. Dat is het hele idee achter bandenspanning. Ja, dat wij proberen nou, het probleem van onderspanning... van al die auto's met een te lage spanning op te lossen. Door één langs te komen met een team medewerkers... om banden op te pompen met de service... En nu hebben we dus de primeur dat we er ook een bandenpomp voor hebben ontwikkeld. Dat mensen dat ook op een goede manier met meer gemak zelf kunnen doen. En dan wordt de slang uit het apparaat getrokken met een ventiel. Dok je eraf en dan gaan we meten. En wat zegt hij? Hij zegt 2,1. Er hoort een pompen en het geluid dat er klaar is. En in het scherm zie je dat ook. Dan kan je de volgende band selecteren? En zo kan je alle vier de autobanden op deze manier goed oppompen en je ziet direct in beeld wat er gebeurt. Fluitje van de centen. Ja, inderdaad en sterker nog, voor niks, want de pomp is gratis te bedienen. Dat is bij ons een randvoorwaarde om de pomp te plaatsen. Het moet gratis kunnen en het moet dichtbij. Nou, we hebben inderdaad onderzocht wat op dit moment als drempels worden ervaren voor mensen om zelf de banden op te pompen. En een van de vele klachten die we horen is tegenwoordig moet je daar geld voor betalen bij het tankstation. Maar waarom ook dichtbij? Ik bedoel, we hebben toch overal over die pompen? Nou ja, een tweede probleem is dus dat heel veel mensen met warme banden de bandenspanning controleren. Dus dan hebben ze gereden met een auto. En nou ja, dan komen ze bij een tankstation, want de tank is leeg, mm. en dan gaan ze banden oppompen. Nou, dat moet je eigenlijk niet doen. Je kan veel beter de banden oppompen op het moment dat je nog maar net een klein stukje gereden hebt. Maar dat betekent dus dat die pomp wel vlak bij jouw huis of bij je werk moet staan. En uh, daarom gaan we ook uh, onze pomp plaatsen op alle nieuwe type plaatsingslocaties. Bij winkelcentra of bij uh, publieke parkeerterreinen, bij gemeenten of bij bedrijventerreinen. Om op die manier op een makkelijke manier uh, mensen de gelegenheid te bieden. We hebben jij een paar maanden geleden in vroeger volgens een oproep gedaan hè, om inderdaad gewoon die apparaten geplaatst te krijgen. Heb je daar reacties op gekregen? We hebben ja, direct na de uitzending ongeveer zo'n 80 reacties van luisteraars gekregen. Nou, er zijn hele leuke en goede locaties bij en ook gelukkig verspreid door heel Nederland. Maar Niet... ook ondernemers die willen plaatsen bijvoorbeeld? Uh, ook een uh, paar ondernemers die hebben gereageerd, die waren wel geïnteresseerd erin. Ja. En daar er is uh, heel veel animo voor, want ja. iedereen ziet wel in dat dit gewoon een, een goede oplossing kan zijn van het probleem van onderspanning. En als je hem nou wil gebruiken, waar moet je dan naartoe? Je kan in ieder geval op de website van bandenpomp.nl uh, opzoeken waar de dichtstbijzijnde pomp... In je staat. En binnenkort, 31 oktober, is de lancering van de eerste pomp bij de AMB, Het hoofdkantoor van de AMB. Oké, okay, we hebben er één gehad. Nog drie, hè? Nog drie te gaan, inderdaad. 1,4. Nou, dit is een flink onderspanning. Zou je bijna zeggen, een lekker band? Uh, dit is een vermoedelijk lekker band. Ik zal zo even kijken of misschien ergens een, een spijker of een schroef zit. Dus uh, dat is, uh, ja, zo'n zo 7% heeft dus een. Uh... Een probleemband, zoals wij dat uh, noemen. Zonder dat ze het weten. Uh, veel mensen hebben daar helemaal geen erg in. Want ik denk niet dat jij aan het rijgedrag van je auto gemerkt... dat jij rechtsachter een veel te lage spanning had. Nee. Nee, dus uh, In die zin uh, is het dus nuttig dat mensen af en toe zelf ook de bandenspanning in de gaten houden. Want mm -hmm. ja, alleen bij de garage één keer per jaar is, is dan niet voldoende. Ik ga er naar nou kijken. Ja, is goed. Ik uh, kijk even met je mee, voor ik je spijker zie. <laughs> Dank je. de componist Vincenzo Billi was dit uitgevoerd door Salonorkest Trocadero. In de toekomst, nou ja, misschien verre toekomst of nabije toekomst... in de toekomst koop je geen wasmachine meer... maar betaal je voor het aantal wasbeurten dat je ermee draait... Consumenten worden dus geen eigenaar meer van een product, maar uh, van de prestatie ervan. Dat is het idee van architect en duurzaam ondernemer Thomas Rauw. Hij richtte hiervoor het bedrijf Turn2 op. Het initiatief is genomineerd voor de Herman Wijfels Innovatieprijs 2011. En Thomas Rauw is hier. Goedemorgen, meneer Rauw. Goedemorgen. Ik wil, ik wil toch gewoon een wasmachine kopen? Ik wil niet per wasbeurt betalen. Ja, maar je koopt niet alleen de wasbeurten, maar je koopt zeg maar, een grote zak met grondstoffen. Die waar we dan wasmachine opschrijven, maar die straks gewoon helemaal verloren gaan. Om, niemand kan de grondstoffen die in producten zijn, kan, daar kan niemand voor zorgen. Dus we zeggen van, de consument is in principe geïnteresseerd in de prestatie van een product... maar eigenlijk niet in het product zelf. Nee, oké. Okay. Dat van die grondstoffen kom ik zo meteen nog even op terug, hè. Want dat klinkt nu meteen heel ingewikkeld. Laten we even bij de, bij de praktische kanten van blijven. U zegt, en dan hebben we nu het voorbeeld genoemd van de wasmachine... Uh, je, je gaat betalen eigenlijk voor, uh, voor het verbruik van hetgeen je koopt. Dus eigenlijk dus die grondstoffen, maar het verbruik van het product wat je, wat je aanschaft. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou, Je betaalt niet meer voor het verbruik, maar je betaalt voor het gebruik. Ja. Om de producten zijn tegenwoordig zo goed, die zitten zo goed in elkaar... dat we ze eigenlijk nooit meer kunnen verbruiken... Kijk bijvoorbeeld een iPad. Nou, we hebben allemaal de iPad 2. Als ik nou zou zeg, zeggen, ik heb al de iPad 4, nou, dan worden sommige luisterers worden ontzettend nerveus. Hoe kan het nou? Die rouw heeft al die iPad 4. Nou, zo snel gaat het tegenwoordig. Dus ja, we maken, maken, niet niet, maken de dingen niet meer op. Nee. Maar we gaan ze verhandelen alsof wij ze op zouden maken. Dus wij zeggen: nee, laat de consument alleen maar voor de service van het product betalen en laten de product altijd in de eigendom blijven van de producent zelf. Ja, en dan wil ik weer terug naar die praktijk. Dan denk ik, oké, okay, dat is leuk bedacht... om even bij het voorbeeld van een wasmachine te blijven... maar hoe wordt dan geregistreerd hoe vaak ik iets gebruik? Hoe vaak, want ik draai misschien één wasje per week... maar mijn vriendinnen die allemaal uh, drie kinderen hebben gebaard en zo... die, die draaiden wel drie per dag. Ja, nou ja, omdat je die dingen op servicebasis huurt. Dus je komt straks uh, naar, het hun toe, zeg maar naar het bedrijf en zegt... Van, nou, ik wil graag een wasmachine ik wil graag 2000 wasbeurten. Of ik wil 3000 wasbeurten. Oh, zo. En dan, uh, dan zeggen we, nou ja, u kunt nog even kiezen. Wilt u deze machine A, B of C? Maar zit er dan een tellertje op of zo? Daar zit een chipje in en die gaat gewoon tellen. En zeg maar, stel dat u zegt van, nou, ik wil 2000 wasbeurten. dan 1900 wasbeurten krijgt u dan een telefoontje. <lacht> zo van, moet je luisteren, je hebt een 100 wasbeurten. Uh, we hebben een, een wasmachine die, die heeft nog minder water nodig, nog minder uh, elektriciteit. Kunnen we een nieuwe aanbieding maken? Nou, als je daarvan afziet, dan wordt die wasmachine na 2000 wasbeurten... wordt die door turn to opgehaald en wordt teruggebracht naar de producent. En die gaat het weer terugbrengen naar de grondstoffen. Ja. U doet het op uw eigen kantoor ook, hè? maar dan met licht. Nou ja, we hebben het, uh, ik heb het twee jaar geleden op kantoor uh, uitgeprobeerd. Ik zeg, nou ja, ik wil af van eigendom en ik wil toe naar prestatie. Van verbruik naar gebruik. Dus ik heb alles afgeschaft op kantoor wat eigendom was. En ik heb het Nederlands bedrijfsleven uitgenodigd. Ik zeg, nou ja, wie wil mij licht, uh, licht geven? Wie wil mij zitten geven? Uh, wie wil mij een tafel geven? Uh, en allemaal dit soort van producten. En, uh, en toen, toen nu... zei ze dus niet juist: het is een goed We zijn gekken Henkie niet. Ja, nou, dat is wel heel interessant. Er stonden wij met bussen voor de deur. Om iedereen ziet natuurlijk een gigantisch grondstofprobleem op zich afkomen. We zien de grondstoffen zijn eindig. Er, er mm -hmm. komt niks meer bij. Er gaat alleen maar nog iets af. Maar wat was het resultaat op je kantoor? Want daar hadden we het over. Ja, het resultaat is dat wij dus uh, uh, van Philips krijgen we 500 lux, 1800 uur per jaar geleverd. Ik, ik, krijg, ik betaal ook Het hefstroom. zegt mij helemaal niks over 500 lux. maar ik neem aan dat u gewoon lekker in het licht zit op kantoor. Nou ja, zeg maar, dat is een soort indicator voor de lichthoeveelheid die je nodig hebt om goed, goed te kunnen werken. Ja. Uh, en ik hoorde van Philips dat zij blijkbaar een lamp nodig hebben... om mij licht te kunnen leveren. En die lamp heeft blijkbaar ook nog stroom nodig. Sommigen misschien ook melk of water. Het maakt me helemaal niks meer uit. Dat is uw probleem niet begrijp. Dat is niet mijn probleem. Nee, nee. dat is ook hun probleem. Zij hebben blijkbaar stroom nodig om mij licht te leveren. Nou, dat is hun pakje aan. Ik als consument ben alleen maar in licht geïnteresseerd of in zitten... Of in loop. Dus we hebben loopuren op kantoor, we hebben zituren, tafeluren. Nou, loopuren, dat heeft met de vloerbedekking te maken, ja. zituren heeft met de stoelen te maken. wc uren even met sanitaire voorzieningen, Echt? we hebben, hebben spiegeluren. <lacht> ja. En na vijf jaar komen ze van die hele handel weer ophalen. Ja. En, uh, dus, nou, en dan ja, zijn als u weer... drie miljoen keer heeft doorgespoeld, dan uh, komt de firma weet ik veel. En dan... Nou ja, kijk, sommige producten, sommige producten um, die ga je. Uh, over een bepaalde tijdsperk huren. Zeg maar, een wc ga je niet per, uh, per spoeling huren, maar die, die neem je voor vijf ja. jaar... En andere producten die, die veel meer zijn aan de hoeveelheid, bijvoorbeeld een wasmachine... die, die koop je dan zeg maar, op de hoeveelheid wasbeurten. Ja, Nou, doet Turn2, eh, Turn2 is niet een wasmachine verhuurbedrijf, hè? even voor alle duidelijkheid. Wat is Turn2 wel, het bedrijf dat u speciaal hiervoor heeft opgericht? Ja, ik heb eh, Turn2 opgericht samen met mijn echtgenoot, met eh, Sabine Oberhoeber. We zeggen, nou, we willen, we willen een soort, soort provider-platform bieden waar de consument alleen maar nog op performancebasis gaat consumeren. Dus we introduceren eigenlijk het maatschappelijk verantwoord consumeren. Dat betekent dat de consument alleen maar nog voor de service betaalt... van het product en nooit meer voor die grondstoffen zelf. Maar kan ik dan als consument bij u terecht voor advies... of ook daadwerkelijk voor die wasmachine, voor die vloerbedekking, et cetera? Nou, wij, uh, alle producten die via Turn2 verhandelbaar zijn... we hebben inmiddels tien bedrijven die aangesloten zijn... Waaronder die, dus Philips? Waaronder dus Philips. Die voldoen aan het feit dat als het product... na de performance weer terugkomt... de producent het weer helemaal uit elkaar kan halen... en terug kan brengen in de oorspronkelijke grondstoffen... die hij nodig had om het product te maken. Ja, en dan gaat er bij mij meteen zo'n zo zo zo cradle-to-cradle-belletje rinkelen. Ja, dat is half goed. Um, om cradle-to-cradle -cradle is natuurlijk het idee om producten zodanig te maken... dat we ze terug kunnen brengen in die, in, zeg maar, terug kunnen brengen in die grondstoffen, in die ja. basisgrondstoffen. Maar de zwakke schakelen is natuurlijk de consument. Want daar gaan de producten verloren. En daar hebben grote bedrijven in Nederland... die zeggen van, nou, we komen het allemaal gratis ophalen. Nou, die gaan goud geld daarmee verdienen. Mm -hmm. En wij zeggen, nee, wacht even. De grondstoffen zijn een collectief eigendom. En die moeten we niet verder gaan privatiseren... maar die grondstoffen moeten weer terugkomen in een soort collectieve pool. En dat is wat Turn2 doet. Turn2 zorgt ervoor dat de grondstoffen uit de speculatieve handel komen... en weer een soort collectief eigendom worden. Maar daarvoor moeten we ook een ander verdienmodel hebben... En die vraag komt, denk ik, zo van u. Ze zeggen ja, maar hoe ga je het nou betalen? Dus de consument betaalt niet meer voor de grondstoffen. Die nee. zijn niet meer verhandelbaar. Die betaalt alleen voor alle kosten die nodig waren... om vanuit die grondstoffen een product te maken. En turn to die gaat de hele grondstofwaarde voorfinancieren. En is dat dan ook weer meer het idea de idealistische kant van dit verhaal? Het milieuaspect, het feit natuurlijk dat grondstoffen opraken? Nou ja, dat is een heel realistisch verhaal. Omdat de grondstoffen raken gewoon op. We krijgen een grondstofschaarste... Uh, we hebben net gehoord, uh, Dennis is bezig met een heel mooi zorgdieratlas uh, over Nederland om die samen te stellen. Nou, ja, wij moeten onze, eigenlijk... onze muizenvanger van Hamelen. Ja, zeg maar, en we moeten heen. beginnen een grondstofatlas uh, te ontwikkelen. We moeten straks we weten, ja, waar zijn eigenlijk in hemelsnaam al die grondstoffen die we uit de natuur gehaald hebben? En hoeveel zijn er nog? Ja. En hoeveel, ja, we gaan te veel verkwanselen en wij zijn de zicht volledig kwijt waar de dingen zijn. Maar werkt dit systeem bij alle grondstoffen? Dit systeem werkt bij alle, bij alle fysieke grondstoffen die, die telbaar en die meetbaar zijn. Ja, dus dan hebben we het over koper, plastic... Zink, Zink. fosfaten, allemaal die dingen, ja. Ja, uh, uh, maar het klinkt, het klinkt fantastisch, hoor, dit plan. Maar ik, mensen willen dingen hebben. Mensen willen eigenlijk... Kijk maar naar de, de schuttingen die we om onze tuinen zetten. Hoe, maar, hoe ga je die mentale switch realiseren? Nou ja, kijk, aan je iPhone kan ik niet zien of die nou gestolen, uh, gejat, gehuurd of gekocht is. Dus dat zie je ja, aan de Maar het product Hij is wel van af. mij. Hij is precies, hij is wel van jou. En daar zit dan, denk ik een, een heel belangrijk transitiemoment, um, dat wij uh, op het punt staan om onze identiteit niet verder te moeten definiëren via eigendom, maar eigenlijk door wie we zijn. Dus het ja. gewoon, de spirituele waarden, die komen dan eigenlijk om de hoek kijken. En hoe meer we met spirituele waarden bezig zijn... Uh, hoe minder behoefte is er om te consumeren. Dus het gaat precies eigenlijk de andere kant op. Maar ik heb het gevoel dat het in onze maatschappij helemaal niet die kant op gaat. Nee, en daarom, uh, daarom moeten we de dingen ook anders organiseren. En we moeten de maatschappij en de economie nieuwe verdienmodellen aanbieden... om die transitieslag daadwerkelijk te kunnen maken. En uh, binnen turn ga je in principe consumeren zonder ten koste van de natuur, maar het wordt ook nog goedkoper... omdat de grondstoffen zijn niet meer verhandelbaar. Nou ja, en als het goedkoper wordt, dat gaat volgens mij iedere Nederlander Als ja, ja, zodra het in onze portemonnee een positief effect heeft... dan uh, willen we opeens best wel heel spiritueel Dacht geen uh, bezit ja. meer nastreven. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Um, stel nou dat het aanslaat wereldwijd... Die grondstoffen die komen natuurlijk bijvoorbeeld ook van ver. Weet je, moeten we dan. Mijn iPhone bijvoorbeeld, die wordt waarschijnlijk ergens in China gemaakt. Moeten die grondstoffen dan weer helemaal terug naar de fabriek in China? Nou, kijk, dat is nog het interessante. Die iPhone die je hebt, die wordt inderdaad in China gemaakt. Alle Apple-producten komen uit China. Mm -hmm. Niet omdat daar de kinderarbeid nog goedkoper is, maar omdat daar een bepaalde grondstof in zit. Dat het geldt zo... waarschijnlijk ook voor Nokia, Motorola en ik noem nog wat andere merken, ja? Ja, goed. Maar dat betekent dat de dingen nu daar gemaakt worden, niet waar de arbeid goedkoop is, maar waar de grondstoffen zijn. China zegt, luister, als je dat nodig hebt, dan ga je lekker bij mij produceren. Maar dat betekent dat China zijn grondstoffen exporteert via, via die Apple-producten. Dus wij beschouwen als trentoe iedere product als een grondstofbank. We bankeren, tijdelijk, grondstoffen in vorm van een product. En dat betekent dat als het uit landje A komt... dat als het niet per se weer terug hoeven naar landje A... Exact. want misschien hebben ze in landje B er wel behoefte aan. Exact. exact. Ah, op die manier. Dus de, de, de grote idee is dat turn straks een grote grondstofbank heeft... waar we zeg maar op, een, op een ander niveau de grondstoffen weer collectief toegankelijk maken. Dus wat de natuur nu ons biedt, wat op dit moment geprivatiseerd wordt... kijk wat China doet in Afrika... dat willen we zodanig organiseren dat het collectief toegankelijk wordt... Los van de plek uh, waar het gevonden is. Ja, collectief is wel een beetje het sleutelwoord. Hè? Heel kort nog, laatste vraag. Uh, over een jaar of vijftig in, in, in jouw ideale wereld. Hoe ziet mijn... Uh, nou ja, dan, dan huur ik dus mijn, mijn iPhone, denk ik. iPhone zit waarschijnlijk op de iPhone 10 uh, zo'n beetje. En hoe ziet de die ideale, nou, laten we het ideale huiskamer er dan uit? Nou, Die wordt onwijs comfortabel. Je hebt de meest innovatieve spullen in huis die je maar kunt bedenken. Je gaat niet meer het verleden in huis hebben, maar je hebt de toekomst in huis. En je gaat alles op servicebasis um, um, ga je, ga je huren. En je kunt onmiddellijk van alle dingen afstand nemen als jij denkt dat je ze gewoon niet meer nodig hebt, zonder dat het ten koste van de draagvlak van de aarde gaat. Ja, dat klinkt geweldig. Thomas Rauw, architect bij Rauw en initiatiefnemer van Turn 2. Bedankt voor het... Graag gedaan. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Ja, we gaan nog even terug naar onze venor 035 035-6711-338. Die ga ik namelijk ook nooit uh, uit de mode, Thomas. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer en Wassenaar. Op de bloeiende facelia zag ik tussen tientallen bijen en een paar hommels... twee gamma-uilen die zich aan de nectar te goed deden. De asters hadden bezoek van drie kleine vossen en een dagbouwoog. Bij het zien van die vier vlinders vroeg ik me af: zijn dat nou late-laatstelingen of heel vroege eerstelingen die niet op het voorjaar kunnen wachten? Nou, het is u hopelijk niet ontgaan. Komende zondag vieren wij dus uh, ons jubileum, 33-1 derde jaar. En u kunt uw uitzending niet alleen beluisteren, maar u kunt hem ook bekijken. Hij wordt namelijk live uitgezonden via onze website. En kijk daarvoor gewoon even op vroegevogels.fara.nl. En uh, op de website geven wij ook kaartjes weg... voor een kijkje aan boord van de nieuwe Rainbow Warrior. Ga naar de site en beantwoord de vraag...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 Ik about 20 seconden video. This is een video van de voormalige libyan leader Muammar Gaddafi, dood. Hij lag dood op de straat in Sirte. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hier volgt een politiebericht.